Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Nettie Blanken vertelt de Minionen. Als ik vanmorgen had geweten wat ik nu weet, was ik de dag anders begonnen. Dan zat ik nu niet hier om het nieuwe Bommelverhaal verhaal over de Minionen aan te kondigen. En dan had ik nu net niet Minionen gezegd, maar Minionen. Nu is het te laat. Professor Joachim Sikbok had een moeilijke tijd achter de rug. Gebukt onder miskenning en geldgebrek had hij op kraakzolders gehokt... waar hij met eenvoudige middelen aan een nieuwe, wereldschokkende uitvinding werkte. Het zal ruim een jaar geleden zijn dat hij de moed vond... om zich daarmee opnieuw tot het grootkapitaal te wenden. Hij liep door een glibberig landschap... waar boterbergen zich spiegelden in een oliemeer... Ranzige nevels bemoeilijkten de ademhaling en het enige teken van leven was een aan vervetting bezwijkende boom. Het was een overweldigende omgeving. Maar de voortslippende geleerde had slechts oog voor het buiten van de petroleumkoning Steinhakker, dat uit de rijkdom opsteeg. Een klein aanvangskapitaal is alles wat ik nodig heb. Daarna zullen de geldmiddelen voor het grijpen liggen. Maar het was de vraag of hij gelegen kwam. De geldvorst ijsbeerde rusteloos door zijn werkkamer en zijn doorploegd gelaat verriet dat hij door zorgen geteisterd werd. Als ik alles voorzien had, dan zou ik de grootste tycoon zijn die de wereld ooit gekend heeft. Maar nu, nu zwelt mijn spaargeld weg als boter in de zon kon ik maar teruggaan in de tijd en het overdoen. Zijn secretaris Steenbreek zocht naar een woord van troost... voor de bekommerde zakenman. Maar voordat hij het had kunnen vinden... verscheen er een beletinette in de deuropening. Er is een professor om u te spreken. Hij heeft geen afspraak, maar wel een grote uitvinding, zei hij. Ja, en daarom dacht... AWS heeft geen tijd, hij is een conferentie. Ik ben niet een conferentie. Ik praat alleen maar tegen jou. Ga kijken wat hij heeft, Steenbreek. Maar nou, laat je niets aansmeren. Professor Sikbok, u ken ik. Vanmorgen tijd vrees ik. Ik laat me niets aansmeren. Gevergist u. Ik kom hier niet om te smeren. Na lange studie heb ik een vinding gedaan waar uw werkgever belangstelling voor zal hebben. Zou hij niet graag terug willen in de tijd? Hoe weet u dat? Heel eigenaardig. Wij waren juist een conferentie over dat onderwerp. Eh... Uh... Komt u mee naar de spreekkamer? Ik wil daar wel eens meer over horen. Huh? Hij bracht de hoogleraar naar een sfeervolle spreekkamer... waar een afluisterapparaatje verborgen was in een verantwoord schilderij. Maar ik zal kort zijn. Al jaren ben ik bezig met een formule die een einde zal maken aan alle formules. En tenslotte heb ik hem gevonden. Ik ben erin geslaagd de wortel te trekken uit min 1. Dat kan niet. Iedereen die zijn wiskunde kent, weet dat die wortel onmogelijk is. Het, het zou een, uh, een zwart gat opleveren. Aha, daar heb ik u. De astronomen zullen u kunnen vertellen dat het zwarte gat echt bestaat. En wat is het? Teruggaan in de tijd, vriend. Dus dat kan. Hebt u wel eens van ionen gehoord? En van fotonen? De laatste gaan vlugger dan de tijd. Maar ik, ik heb minionen ontdekt die teruggaan in de tijd... ...en met de hulp daarvan kan ik een zogenaamde tijdmachine bouwen. Alleen heb ik daar wat geld voor nodig. Een paar miljoen zal genoeg zijn. Ik geef toe dat het aardig klinkt... ...maar met dat verhaal kan ik niet bij AWS aankomen. We hebben al genoeg slechte ervaringen. Ik zal het wel eens opwerpen als het zo schikt. Laat uw adres maar achter. De sukkel, de koeien, hij kletst. Ik wil die vroef nemen... Wat? Geef hem wat hij nodig heeft, steenbreek. En laat hem als de bliksem aan het werk gaan. Een paar miljoen komen er niet op aan. Oh. Die heb ik tien minuten geleden net op de beurs verloren. Jawel ja, meneer, nee, nee. ABS. Maar ik waarschuw je, prof. Oh. Als dat teruggaan in de tijd onzin is, dan zal ik je breken. Ja. Zo begon SickBok dus aan het samenstellen van zijn tijdmachine. In het diepste geheim werd voor hem een laboratorium gebouwd onder het Zwinmoer... waar zelden iemand kwam omdat er ongezonde nevels hingen. Het enige zichtbare van de werkplaats was een grauwkoepeltje... dat onopvallend boven de zompen uitstak. De geleerde werkte hard en na een jaar was hij klaar... zodat hij zijn uitvinding aan secretaris Steenbreek kon tonen. Heel interessant, maar het zegt mij niets... Is dit alles, deze ronde metalen kast? Dit is het begin. Genoeg voor een kleine proef waarmee ik de werking bewijzen kan. Model 1 zou men het kunnen noemen. Ja, ja. Hiermee kan men 16 uren terug in de tijd. Wanneer u dus naar binnen wilt gaan en op de knop drukt, kunt u zich van de werking overtuigen. Maar denk eraan, u moet de deur goed achter u sluiten. Die kan alleen van binnen geopend worden, omdat anders geen... Te... Denk aan! Het, uh, het confiniëert me niet. U hebt alles eerder geblundeld, waarde professor. En daar wil ik niet het slachtoffer van worden. U zult een andere proefpersoon moeten zoeken. Een andere proefpersoon? U, uw wantrouwen is erg pijnlijk. En ik meen dat u zelf het bewijs zou willen. Nou ja, goed. Een ander dus. Ik hoop dat het dienstig is... en dat ik die zal vinden. Want hier komt haast nooit iemand langs. Terwijl het zich op een rustbank gemakkelijk maakte, beklom de geleerde de koepel om naar een proefpersoon uit te kijken. Dat was onaangenaam werk. De uren verstreken en een bleke maan klom langzaam uit de nevels die hem tot op het merg verkeelde. Hij had dan ook juist besloten om weer naar beneden te gaan toen hij door de mist een gebogen gedaante zag die soppend naderde. Goedenavond. Het is fris, nietwaar? Bovendien mag u wel uitkijken. Hieromheen is een moeras... waarin men maar al te gemakkelijk kan verdwijnen. Verdwijnen? Dat is maar het beste. Met mij is het toch afgelopen. Kom, kom. Niet zo somber. Wellicht kan ik u helpen. Ik kan niet geholpen worden. Ik ben op weg naar een ver land... waar niemand mij kent... Alles is vandaag fout gegaan. Alles. Is het anders niet? Dan bent u aan het goede adres. Ik kan zorgen dat u vandaag overdoet. Kom toch binnen. Dan zullen we er rustig over praten. Ja. Heer Bommel liet zich willoos meetronen. En even later daalde hij per lift in het onderaardse laboratorium af. Eindelijk, ja. Het heeft even geduurd, meneer Steenbreek, maar ik heb de aangewezen proefpersoon gevonden. Deze stakker heeft vandaag alles verkeerd gedaan en hij wil graag zijn fouten herstellen. Dat is OBB. Fouten herstellen, hè? Ik weet het niet. Deze figuur heeft in het verleden al dikwijls roet in het eten geworpen door zijn spel. Oh. Daartoe lijkt mij deze heer niet in staat. Medisch gezien vertoont hij defectieve verschijnselen die gevoegd bij zijn waggelende gang en ongerichte oogopslag... een fijn spel zeer zullen bemoeilijken. Met mij is het afgelopen. Mijn hoofd, dat staat niet naar spelen, bedoel ik. Ik ben op weg naar een ver land waar niemand mij kent. Ik bedoel, voor mij is geen geluk meer weggelegd... als ik mijn misdaad niet kan herstellen voor een hoogstaande dame... Bedoel ik Een vrouw in het spel. Eerder vulgair dan rachfijn, dat geef ik toe. Ik zal het erop wagen, professor. Gaat u gaan. Uh, stapt u deze cilinder maar binnen. Uh -uh. De bediening is heel eenvoudig. U doet gewoon ja. de deur achter u dicht en drukt op ja, het knopje ja. daar. Wordt dan donker en er ontstaat enig lawaai. Als het ophoudt en het licht weer aangaat, bent u oh. 16 uren terug in de tijd. U kunt dan gaan waar u wilt, maar u moet wel de deur ja. openlaten... want die kan alleen van binnen geopend worden. Volgt u me? Ja, ik geloof van wel. Maar het lijkt me gevaarlijk. Uh, het gevaar ontstaat pas wanneer u 16 uur geleden weer naar buiten stapt. U moet zorgen dat u ja. uzelf niet ontmoet. Want dan ontstaat de paradox waarvoor ja. de hooggeleerde Asimov gewaarschuwd heeft... Ja. en die kan levensgevaarlijk zijn. Hebt u dat? Uh, yeah, yeah. Uh, mooi. Let op. Yeah. Het is yeah. nu tien uur in de avond. Yeah. Om zes uur vanmorgen zult u eruit komen. Yeah. Maar om tien uur vanavond moet u weer terug zijn om de deur dicht te doen yeah. en op het knopje te drukken. Het gekroeid met de tijd moet namelijk hersteld yeah. worden. Anders oh. wordt de retinator uh, vernietigd door de adversieve ionen. Begrepen? Yeah. Yeah. Nou, beginnen we. Stapt u binnen, sluit de deur en druk op het knopje. Goede reis. Oh, oh, oh. <50talks> de deur is dicht. Wat nu? Oh ja, op, knop, op knopje drukken. Dan komt er lawaai. Als het licht weer aangaat, kan ik naar buiten lopen. Heel goed. En dan is het zes uur vanmorgen. Dat heb ik heel goed begrepen. Maar om tien uur vanavond moet ik weer terug zijn, anders gebeurt er iets oh, oh Waar ben ik aan begonnen. Aan de andere kant, alles is beter dan doorgaan na deze vreselijke dag. En een, een, een land trekt me toch niet zo aan. OBB is dus naar het verleden. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Maar ik kan geen zestien uren wachten. Ik, ik ga zo lang naar huis. Er ligt werk te wachten. Uh, Gevergist u. Wat voor de proefpersoon zestien uren is, is voor ons slechts enkele minuten. Omdat hij teruggegaan is in de tijd. Kunt u me volgen? Oh ja. Gaat u dus rustig zitten en wacht even af. De deur zal direct weer open gaan. Al gauw werd het licht in de tijdmachine weer helder. Heer Ollie opende opgelucht de heer Olly opende de opgeluchte deur van de metalen kast... en stapte de laboratoriumruimte binnen. Die was stil en verlaten. Van professor Sikbok en de heer Steenbreek was geen spoor te bekennen. Die slapen nog. Het is nog maar zes uur en ik moet de dag gaan overdoen. Even kijken. De deur openlaten. Juist. En nu met het liftje naar boven en dan aan het werk... Laat ik beginnen met naar zo'n terug te keren. Het is toch wonderlijk wat een heer vermag. Ik voel me heel wat beter dan daarnet. En dat is heel logisch, dan zeg ik het zelf. Er is immers nog niets naars gebeurd. En die pleister op mijn wang is onzin, omdat ik mij nog niet gestoten heb... Alleen moet ik zorgen dat ik mezelf niet ontmoet. Dat heb ik heel goed begrepen. Nu dat kan, want ik word pas om acht uur wakker, herinner ik me. Ik heb dus tijd voor een versterkend ontbijt. Dat zal ik nodig hebben. Ik zal het zelf klaarmaken. Joost niet storen. Die heeft vandaag een slecht humeur. Dat zal ik ook niet licht vergeten. Die morgen schrok de bediende Joost al vroeg wakker door geluiden... Oh. die uit de keuken oh. kwamen. Wat een lucht! Er is iets niet in orde. Ik hoor. Ik hoor pannen gerinkel. Waarschijnlijk is gebrand, als men mij toestaat. Bij het fornuis stond heer Bommel in een grote pan te roeren, waaruit kwalijke dampen opstegen. Geen wonder. De inhoud droop aan alle kanten van het fornuis af, zodat zij lelijk aanbranden. Uh, excuseer, heer Olivier. Mag ik vragen. Wat dit betekent? Ik, ik ook, dat zie je toch. Maar, oh. maar die pan deugt niet, zodat de inhoud eruit stijgt. Terwijl ik alles heel stilletjes had willen doen om jou niet te storen. Omdat jij vandaag een slecht humeur hebt. Ik denk altijd aan anderen. Ook als ik persoonlijk het ontbijt klaarmaak om het te sterken voor een moeilijke dag. Zodat het me oh, om de voeten spoelt. Oh, juist. Dan zal ik het maar van u overnemen. Als ik zo vrij mag wezen. Heer Olly ging ter neergeslagen aan de ontbijttafel zitten. Hij vreesde dat hij dit nieuwe begin niet zo goed had aangepakt als hij gewild had... en daarom dwong hij zich tot kalmte. Maar toen Joost na lang wachten eindelijk met de ochtendpap verscheen... was zijn geduld ten einde. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ik heb vandaag geen tijd, omdat de tijd zo snel gaat. Dat spijt me. Maar ik moest eerst de rommel opruimen... want in een varkenstal kan ik niet weg. En mijn dagdaak vangt pas over een half uur aan. Dus zo'n haast is er niet, met uw goedvinden. Over een half uur. Uh, oh. ja, deze pap is heet, natuurlijk. Uh, dan is het dus, uh, uh, dus half acht. En om uh, um, um acht uur sta ik, sta ik op, dat weet je toch? Begrijp je niet dat er geen tijd te verliezen valt? Oh. Stel je voor dat ik mezelf oh, oh, oh, zou ontmoeten. Oh. De hoogste tijd. Maar u hebt de helft laten staan. Ja. Als u zo'n drukke dag voor de boeg hebt, kunt u beter voor een goede vulling zorgen wanneer ik zo vrij mag wezen. Ja, eh, vandaag niet. Ik moet weg zijn voordat ik opsta. Dat spreekt. Want anders gebeurt er iets ergs. Wat bedoelt u? Ja, maar... Eh, u bent toch al opgestaan? Eh, je... Voelt u zich wel goed, als ik mij verstouten mag? Hij kreeg geen antwoord. Heer Olly rende het huis uit en wierp de buitendeur met zo'n kracht achter zich dicht, dat de kalk van het plafond viel en de ochtendpap uit het bord droop. Ook op de bovenverdieping was de klap duidelijk merkbaar. Heer Bommels steden schudden en de daarin sluimerende heer schoot geschrokken overend. Oh. Ja, wat was dat? Oh, ja. oh, Kwart voor acht. Het is erg met Joost, Gut me zelfs met nachtrust niet, maakt me een kwartier te vroeg wakker door zijn lawaai. O, slecht begin van de dag. Nou, de zon schijnt, dat is een troost, maar verder wordt het een lange dag, na een slapeloze nacht, een van die dagen met moeilijkheden, daar heb ik zo'n voorgevoel van... Heer Bommel stak een voet uit het bed en terwijl hij de dekens van zich afwierp, stond hij op. Een aankomende geel verstoorde mm. echter zijn oplettendheid, mm. zodat zijn voet scheef op het kleedje terechtkwam. Oh. En omdat Joost juist de dag tevoren de slaapkamer in de was had gezet, schoof dit onder het bed, zodat de opstaande oh. heer het evenwicht kwijtraakte oh. en voorovertuimelde. Oh. Oh. Het laken waaraan hij zich vastklemde, bood niet genoeg houvast en oh. de gevolgen bleven dan ook niet uit. Oh. Oh. Oh. Oh. Hij daverde tegen de zijmuur aan, zodat zijn hoofd in het gesloten medicijnkastje verdween. Daardoor bleef hij overend. Maar het was toch een gebeurtenis die hem erg aangreep. Het was daarom dat heer Olly met het verkeerde been uit bed was gestapt. En dat zijn bange voorgevoelens bezig waren om uit te komen. Helaas was dit nog maar het begin. En het is dan ook geen wonder dat hij aan het einde van die dag de wens zou hebben hem over te doen. Oh, het is erg. Oeh, het doet zeer bedoel ik. Heel vreselijk. oh, Het kan wel gaan bloeden. Ik moet zo gauw mogelijk... Uh, vlug. Ik moet iets doen voordat ik... Voordat ik het bewustzijn verlies. Als een dag zo begint, zou men beter maar weer naar bed kunnen gaan. Want dan loopt alles tegen. Dat weet ik uit ervaring. Maar uh, een heer moet zijn lot dapper dragen. En bovendien is dit de verjaardag van Dotteltje Die me door de schok weer te binnen is geschoten... Oh, gelukkig maar. Ik bedoel, een geluk bij ongelukken. Stel je voor dat ik het vergeten zou zijn. Met een bezwaard gemoed kleedde hij zich aan en daalde de trap oh. af naar de hal... waar Joost de gemorste pap stond op te dwijlen. Komt dat nu niet wat zachter? Door je gedreun heb ik een slapeloze nacht en een kloppend hoofd met een lelijke schram opgelopen. Maar ik dreun niet? Ik Ik... Ja... D dweil... En u bent net de deur uitgegaan, een weinig uh, uh, dreunend met uw belnemen. Hoe durf je dat te zeggen? Ik heb de slaapkamer juist heel stilletjes gesloten. Omdat dit een van die moeilijke dagen is. Wat ik aan mijn pleister voel. Waarom ben je zo vroeg met de schoonmaak begonnen? Ga liever mijn ontbijt klaarmaken waar ik nu behoefte aan heb. En ga je netjes aankleden. U bent naar buiten gehold. Dreunend, als ik me zo mag uitdrukken. Want u had geen tijd voor het ontbijt. Waarvan ik bezig ben de resten te verwijderen. Als u mij toestaat. Uh, het valt me van je tegen, Joost. Je moest je schamen zulke goedkope smoesjes te verzinnen om je schoonmaakwoede te verdedigen. Ik wist het wel, dit wordt een dag vol misverstanden en tegenslag. Maar ik zal me niet boos maken als ik nu maar mijn ochtendpap krijg. Heer Bommel zette zich aan tafel en wachtte met grote zelfbeheersing op zijn ontbijt. Het duurde lang, maar toen Joost eindelijk verscheen was hij keurig aangekleed. Hoewel zij gelaten misnoog de trek vertoonde. Uw pap, heer Olivier. Ah. En ik hoop dat dit de laatste is voor vandaag. Als ik zo vrij mag wezen. Nou, het is mooi. Uren wachten en dan nog een brutale opmerking in plaats van een vriendelijk woord. Nou, noem je dit trouwens pap? Deze klonterige brei. Lijkt wel een kliekje. Dat is het ook, met uw goedvinden. Huh? Opgewarmde resten van uw vorige ontbijt. Maar, Joost... U kunt niet verwachten dat ik kan heksen wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Heksen. En ik moet u erop wijzen dat ik u niet geheel volgen kan. Het wordt me te veel met uw goedvinden. Ik overweeg dan niet ook... Niet ook. Geen ontslag. Dat zou te veel zijn op een dag als deze. Misverstanden en tegenslag. Dat wist ik al toen ik in het medicijnkastje zat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, heer Olivier. Dat is het juist. Ik kan u niet volgen. En... Maar wanneer u me van verder ontbijten verschoont... Ja. zal ik mijn overweging intrekken. Als u mij toestaat. Uh, uh, goed, ik zal ergens anders wel iets versterkends zoeken. Die morgen zat Tom Poes aan de kant van de weg op een boomwortel en koude op een grasspriet. Het was mooi weer en hij vroeg zich juist af wat je op zo'n dag het beste kunt gaan doen... toen hij werd opgeschrikt door een geklop dat overging in gebons... Hij keek verbaasd om en toen zag hij dat het heer Bobbel was... die met zijn vuisten de deur van juffrouw Dobbel bewerkte. Dat heeft geen zin, heer Olly. Ze is niet thuis. <tie> maar, waar is ze dan? Heb, heb je haar gezien? Ze is uitgegaan. Om deze tijd doet ze meestal haar boodschappen, geloof ik. Dat is erg. Ik, ik moet haar spreken voordat ik bij haar kom, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoewel ze dan ook niet thuis is, als ik me goed herinner. Het is allemaal heel moeilijk voor een heer die zijn eigen gangen nagaat. Wat doet u? Wat is er gebeurd? He? Kan ik u soms He? helpen? Het lijkt me dat u een beetje in de war bent. Oh, oh, oh nee, ik weet alles maar al te goed, zodat ik niet geholpen kan worden. Oh. Dat is het juist. Maar als je haar ziet, moet je haar zeggen dat ze in geen geval het cadeautje moet aannemen. Dat ik haar ga geven omdat ze jarig is. He? In geen geval, moet je zeggen. Ik begrijp er niets van. He? Waarom gaat u juffrouw Dobbel ja. een cadeau geven als ze het niet moet aannemen? Uh, dat uh, zal ik je later wel eens vertellen. Ik moet nu vlug naar de stad voordat ik ga opbellen. He? Geen tijd te verliezen. Ja, maar... oh. Geen tijd te verliezen. Ik geloof dat het toch vroeg genoeg is om mezelf niet te ontmoeten. Maar ik moet er zijn voordat de oude schrift gestolen wordt. Dat is het belangrijkste. Met die gedachte bereikte heer Olly de garage... En tot zijn opluchting zag hij daar het trouwe voertuig voor de deuren staan... zodat hij zonder oponthoud kon wegrijden. Nou, hoor je dat, Joost? Daar rijdt een auto weg, als je begrijpt wat ik bedoel. Inderdaad, een auto met een gebarste uitlaat. Maar... Het moet de oude <laughs> schicht zijn met die goedvinden. Maar ik vind het helemaal niet goed... Ik moet naar de stad om een cadeautje voor mevrouw Doddle te kopen. Oh, oh. En jij staat daar maar terwijl mijn auto zomaar wegrijdt. Oh. De trouwe, brave schicht. Gestolen door een gewetenloze schurk. Ook dat nog. Wat een dag, wat een dag. Nu zit ik met een gestolen auto en zonder geschenk voor Doddeltje. Oh. Uh, uh, mevrouw Doddel, bedoel ik. Zodat er geen einde komt aan mijn rampspoed. Wat moet ik nu doen? Zeg alles wat, Joost, en laat me niet met alles alleen. Ik voor mij zou gaan opbellen, als ik zo vrij mag zijn. Huh? In een geval als dit lijkt mij de telefoon de vlugste verbinding met de bevoegde personen. Joost is soms toch ook wel een steun in moeilijkheden. Ik moet daar toch eens aan denken als de tijden beter zijn. Natuurlijk opbellen. Ja. Oh. Alles zit tegen... Hallo, spreek ik met de juwelier Daar spreekt u mee, tot uw dienst. Met, met Bobal, het is voor mij heel bezwaarlijk om in de stad te komen. Ik ben geknakt bij het opstaan... terwijl mijn auto daarnet gestolen is op klaarlichterdag dag... zodat ik niet weet waar het heen moet. Maar ik heb een mooie hanger nodig voor een hoogstaande dame... van wie ik de verjaardag bijna vergeten was... Uh, kunt u even langskomen met een paar van die dingen om uit te zoeken? Maar natuurlijk, meneer Bommel. Ah. Graag zelf. Oh. Altijd tot uw dienst. Oh. Ik zal onmiddellijk een vertrouwde assistent sturen met een mooie keuze. Ah. Wat voor iets had u gedacht? Nou, ik dacht... Uh, uh, geld speelt geen rol. Ah, juist. Ja. Geld speelt geen rol? Nee. Het komt prachtig in orde, meneer Bommel. Ah. U zult tevreden zijn. Oh, dit is allemaal heel vreselijk zonder ontbijt Maar het cadeautje komt in ieder geval in orde en dat is de hoofdzaak Hoewel de diefstal van de oude schicht eigenlijk belangrijker is En nu ben ik vergeten om de politie te bellen Hoofdschuddend slofte hij hmm. voort En na het beklimmen van de heuvel bereikte hij het huisje ah. van zijn buurvrouw als het nu een beetje mee zit, krijg ik van haar misschien wel iets versterkends. Dat zou gezellig zijn. En dan kan ik haar vertellen dat ze vanavond iets krijgt wat ik niet vertellen kan. Omdat het een verrassing is. Oh, dat zal ze vast leuk vinden. Hoewel, Oh, daar is Poes. Dat is nu uh, jammer. Bent u daar alweer? Huh? Dan moet u me toch even uitleggen wat u daarnet bedoelde over dat cadeautje aan Doddel. Ik begreep er niet veel van. Huh? Nou, Wat bedoel je? Oh, Waar heb je het over? In plaats ik... van netjes goedemorgen te zeggen. Ja, goed. Je hebt trouwens niets te maken met het geschenk voor een dame dat ik daarnet telefonisch besteld heb. Je bent veel te nieuwsgierig, jonge vriend. Dat is het. Oh. En het gaat je niks aan dat ik nu een kopje koffie bij mijn buurvrouw ga drinken omdat mijn ontbijt verklonterd was. Nee, nee, dat gaat me niks nee. aan. Ik sta hier alleen maar om uw boodschap over te brengen. He? Maar Doedel is niet thuis. Dat, dat weet u toch? Weet ik dat Doddeltje niet thuis is? En heb ik de jonge vriend iets over haar geschenk verteld? Oh, hoe vreselijk is dit alles. Er is zeker iets losgeraakt toen ik vanmorgen zo leerlijk viel. Zodat ik nu maar een wandeling over de hei ga maken om weer tot mezelf te komen. Als ik er maar aan denk terug te zijn voordat de juwelier komt. De winkel van juwelier Oosmarijn was gevestigd in een rustige straat van de oude binnenstad waar weinig verkeer kwam. Het naderen van de oude schicht trok dan ook de aandacht van een belangstellende die uit zijn ooghoeken naar de uitgestalde kostbaarheden in de etalage stond te kijken. Het was de zakenman Bull Super die door de nood der tijden in moeilijkheden geraakt was en naar een nieuwe bron van inkomsten zocht. Zo'n handel in glimmers zou me wel lijken. En als het wagentje direct voorbij is, ga ik de alarminstallatie hier eens goed bekijken. Maar de auto remde voor het pand en vol belangstelling zag hij heer Bommel de winkel snellen zonder de motor af te zetten. Ach, meneer Bommel, bent u ja. dat persoonlijk? Ja, ja, Ik heb anders net mijn assistent met een mooie collectie naar u toegestuurd. Hè? Huh? Daar heeft u me toch over opgebeld? Oh, ja, daar, daar was ik al bang voor. Ja, dat ik al had opgebeld, bedoel ik. Dan ben ik dus te laat. Houdt u mij ten goede. Ik kan u niet geheel volgen. Nee, nee, nee dat uh, ho hoeft ook niet. Het is uw assistent die gevolgd moet worden. Ik moet achter hem aan, bedoel ik. Misschien kan ik het nog inhalen voordat hij overvallen wordt. Niet zo somber. Waarom zou mijn assistent overvallen worden? Uh, u ziet het te donker in, werkelijk. Uh, u begrijpt het niet. Ik zie het niet donker, maar juist heel helder in. En daarom ben ik zo vlug mogelijk hier naartoe gekomen, terwijl ik toch nog te laat ben. Kom, kom, kom, kom! Men overvalt niet zomaar iemand die in een eenvoudige Sunstar rijdt. Uh, uh, Onopvallende, maar keurig nette wagen, meneer Bommel. Oké, okay, oké. Okay. En de assistent is weliswaar nieuw, ja. maar is door en door betrouwbaar. Goed, prima. Uh, kom rustig naar huis. Uh, uh, uh, of wilt u eerst nog een aspirine? Uh, uh, uh, Voordat heer Olly kon antwoorden, zwol het geronk van de nog steeds lopende schichtmotor aan tot geloei, om daarna snel in de verte te verdwijnen. Vervuld van vreselijke voorgevoelens sprong hij de straat. Oh, oh. Om. En ja hoor, daar verdween zijn trouwe auto reeds om de hoek. Oh, te laat, mijn auto is gestolen, bijna net enig als vanmorgen. Inderdaad, had de zakenman super de verleiding niet kunnen weerstaan. Nadat hij oplettend het leerzame gesprek tussen de heren Smarijn en Bommel gevolgd had, was hij in de oude schicht gesprongen en nu raasde hij in de richting van de Westerpoort. Niet gek. Soms worden de zaken hier vanzelf in de schoot gegooid. En zo te horen lijken we dit superzaken toe. Heer Olly stond intussen radeloos voor de juwelierswinkel en vreef zijn kruin om een gedachte op te wekken te laat. Nu kan ik die assistent niet waarschuwen voor mijn gestolen schicht. Het loopt verkeerd af, dat weet ik uit ervaring. Ach, wat moet ik doen? Ik heb onmiddellijk de politie opgebeld. Hé? Uh, uh, Het is een opvallend model auto dat wel vlek gevonden zal worden. Ja. Yeah. De politie is tegenwoordig met, met allerlei apparatuur uitgerust moeten denken. Ja. Yeah. En ze hebben snelle wagens. De politie, die kan mij niet helpen. Integendeel, daar komt alleen maar narigheid van. Dat weet ik nog heel goed. Maar misschien... Ik moet de commissaris zelf hebben. Die kan de ondergang afwenden. Waar is die? Op het hoofdbureau. Ja. Zal ik even bellen? Nee, daar is hij niet. Misschien op de kleine club. Maar ik moet vlug zijn, want de schurk is al op weg naar de misdaad. En dat is heel vreselijk. Inderdaad deed Super zijn best om de juweliersbediende in te halen. En omdat hij de wegen van Rommeldam op zijn duimpje kende, maakte hij een goede kans. Nadat hij een poosje de nieuwe autoweg gevolgd had, sloeg hij met piepende banden een verwaarloosd zijpad in. Vroeger was dat de enige verbinding van de heide met de stad geweest. Maar nu was het geheel in onbruik geraakt en erg geschikt voor zijn misdadig doel. Veel korter. Dit weggetje komt in de buurt van Bommelstein weer op de hoofdbaan uit. En dat is net wat ik hebben moet. De heer Vois was nog niet lang bij de juweliersmarijn in dienst. Maar hij had goede vooruitzichten omdat hij erg zijn best deed. Een belangrijke opdracht. Een zichtzending kleinode voor meneer Pommel. Ik ken hem niet, maar hij schijnt iemand van gewicht te zijn. Nu in dit wagentje kan ik bij iedereen voorrijden. Keurig. Opvallend onopvallend. Cachet, nu even opletten. Hier in de buurt moet de zijweg naar Pommelstein wezen. BUL Super, die al een poosje achter een boom stond te wachten, had een plankje met spijkers aan zijn verdorven valiesje onttrokken en wierp dat in het pad van het naderende voertuig. Het is te begrijpen dat zo'n voorwerp slecht voor autobanden is. Misschien wist de jonge heer Voice het nog niet, maar de volgende ogenblikken brachten hem geheel op de hoogte. Zijn keurige wagen kreeg een paar klapbanden waar hij zo vast stijgde dat de berijder met het gelaat tegen de onbreekbare vooruit terecht kwam en buiten kennis raakte. Bulsuper volgde de bewegingen van het voertuig met een zachte glimlach. En toen het tot rust gekomen was, trad hij erop toe en opende het portier. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt het soort doosje waar deze goudpletters hun vlokjes in vervoeken. Dat is het. En dit is een mooie met een paar lagen vanwege de zichtzending. Op dat moment verscheen heer Bommel aan het einde van het pad. Ah maar deze was te zeer oh. verdiept in het kloppen van zijn wang onder de pleisters... om veel oh. aandacht aan het gebeuren te geven. Oh. Oh, kijk, daar staat een auto. Dat herinnert me eraan dat het tijd is om weer naar huis te gaan. Oh, voordat de juwelier komt. Mooie vangst. Uitgezocht door Vaklui. Het beste. Daar zijn super zaken mee te doen als Hiep een goed adresje kan vinden. Hier is iets gebeurd. Een ongeluk bedoel ik... De bestuurder ziet helemaal verkeerd en hij ziet er slecht uit. Hm, hè? Oh, uh, hij is geslipt, lijkt me. Helemaal scheef op de weg, ziet u wel. Dat komt natuurlijk omdat hij over een plankje met spijkers is gereden. We moeten iets doen, maar ik voel mezelf ook niet zo goed... doordat ik in het medicijnkastje mijn wang afgeschaafd heb. En eigenlijk moet ik naar huis omdat de juwelier kan komen. Ik bedoel, u moet deze arme automobilist helpen... Wat heb je daar? Een juwelendoos. Zijn die van de heer in die auto? Maar dan... En dat plankje met spijkers. Het was opzet. Hoor eens, broer. Hoe jij hier zo vlug komt, weet ik niet. Maar je verveelt me. En je past wel lekker in deze superzaak. Sta eens even stil. Ik begrijp niet hoe die knakker zo rap hier heeft kunnen komen. Maar hij komt goed van pas. Hoe minder ze aan mij denken, hoe meer kans we hebben... om deze flonkers rustig van de hand te doen. Dat maakt de prijs hoger. Bul Super sleepte de bewegingloze heer naar de auto... en nadat hij diens jasje met de zijne verwisseld had... en een oude sok met twee gaten over heer Ollys gelaat had gestulpt... greep hij de juwelen uit het doosje en maakte zich uit de voeten. Jammer. Jammer van mijn valetje, Daar zat een goede brander in... Maar het is beter als ze die bij de bollen vinden. En tenslotte kan je niet alles hebben. Hij propte de kostbaarheden in de binnenzak van heer Bommels jas... en rende een smal paadje op dat over de heide leidde. Zodoende passeerde hij de oude schicht... die daarbij een kromming in de weg geparkeerd stond. En hij keek er in het voorbijgaan naar zonder snelheid te minderen. Laat staan, Sup. Dat oude karretje zal het bewijs sterker maken. En hoe meer ze achter een pommel aan zitten, hoe meer rust ik zal hebben voor een superzaak. Intussen was er enige beweging in de getroffen auto merkbaar. De heer Vooijs begon zich van de schok te herstellen en heel voorzichtig raapte hij zichzelf van de grond op. Een zware hoofdpijn belette hem helder te kijken en bovendien werd zijn blik gehinderd door een aanzienlijke neuszwelling. Ach, ach, ach, Ik kan nog wel ruiken? Maar ruikt hier niet goed? Zou Zoiets met branden? Nee, nee, het is erger. Moeilijk wende hij de blik op zij, en een trek van ontzetting verscheen op zijn gelaat. Naast het portier lag een weerzinwekkende gedaante, in een misdadige jas en met een verharde sok over het hoofd getrokken. Het is dan ook geen wonder dat hij de ernst van de toestand plotseling inzag. Dit was een overval. En daar ligt de schurk. Mijn juwelen zijn weg, maar het doosje staat naast hem. Ik moet onmiddellijk de politie waarschuwen. Onmiddellijk. Enkele terug stond een telefooncel. Daar staat de auto die als gestolen gezin staat. Gestolen door dezelfde KMF, wil ik wedden. En daar de hoek moet overval op die juwelier gebeurd zijn. Dit wordt een goede beurt. Uh, klopt, uh, daar staat het aangevallen karretje. Nog voordat de heer Voice terug was uit de telefooncel, verscheen er reeds een politiewagen over de heuveltop. Bemand door de agenten Kes en Verk, die van wanten wisten. Oh, dit wordt hem, makkie. Beter kan het niet. Daar ligt de overvaller. Een zwaar, hoor. Heb je ooit zo'n ralkop gezien? Hij heeft een sok over zijn hoofd, zoals ze je dat op de kijkbuis leren. Een moderne aanpak. Beter om voorzichtig te zijn. De, de, dat soort is tot alles in staat. Laat hem maar aan mij over. Ik heb een zwarte band en als het moet, kan ik hem een lesje leren. Maar die juwelendoos daarnaast hem is slecht. Dan heeft hij de puit verstopt. Daar komen we wel achter. Kijk. Het je thuis wordt wakker. Je bent Waker. erbij, op heterdaad, zo gezegd. Huh? Uh, wat heb je te zeggen, nou? Oh, verstopt. Het hoofd is verstopt, bedoel ik. Oh, la la la la laat me los. Dat zou je wel willen, hè. Jij bent mijn arrestant. Hoe is je naam? Huh? Nou, waar zijn de juwelen? Nou? Die wielen? Die heb ik besteld. Maar mijn wang doet zeer onder de pleister... waar ik een lelijke klap op gekregen heb... zodat mijn neus nu dicht zit... En ik heb een heel nare smaak in mijn mond. Nee. Op dat moment keerde de bestolen assistentjuwelier, de heer Voice terug. Dat is hem. Die huh? kous en die jas zou ik overal herkennen. Hij ja, dat... lag tegen mijn wagen toen ik bij kwam. Ja. Maar waar is de zichtzending hangers die in het doosje zat? Dat, dat, dat proberen we uit te zoeken. Dat komt allemaal in orde. Wacht u maar rustig af. Hè? Ja, we krijgen het er wel uit. Vooruit, hoe heet je? Mijn naam is Bobol. Olivier B. Bommel, dat ziet u toch? Ik ben een heer van stand. Ja, ja, en, en die zak die draag je zeker tegen de kou als je een overval pleegt. He? Nou, he, he? haal dat ding van je kamers. Dan kunnen we zien wie je bent. Ach, he, iemand heeft dat ding op mijn hoofd gezet toen ik last kreeg van mijn tegenstel. <lacht> maar hij moet nodig gewassen worden. En, en overvallen pleeg ik niet, omdat geld voor mij geen rol speelt. Uh, maar... Ja, ik kan het bewijzen. Hier is mijn portefeuille met mijn rijbewijs en mijn kaartjes. En ook wat geld trouwens. Kijkt u zelf maar. Hij oh, ik... greep in de binnenzak van de jas die uh. Bull Super hem had aangetrokken. Uh. En terwijl zijn gezicht een ongelovige uitdrukking aannam, uh. haalde hij er een revolver uit de voorschijn. Oh, het toch? is te begrijpen dat ook agent Virk van het schietwapen schrok. Uh. Maar omdat hij een geoefend agent was, maakte hij met een snelle handbeweging een einde aan het gevaar. Bedreiging van een ambtenaar in functie. Ja, Met maar... jou neem ik geen risico's. Mee naar het bureau. <tie> uh, uh, Dat was net op tijd. hè? Uh, een zwaar geval. Maar het... Een gevaarlijke schurk. Als hij niet bewusteloos was geweest, had hij mij wel. Oh, ik mag er niet aan denken. Maar waarom was hij bewusteloos? En waar zijn mijn juwelen? Ja... Die, die, die, die zullen wel terechtkomen. Zoals u ziet werkt de politie snel. Ga maar naar huis en, en wacht rustig af. We houden u op de hoogte. Ik zal dat gestolen wagentje meenemen... terwijl mijn collega de overvaller naar het bureau brengt. Dan gaat hij wel praten, dat zult u zien. Ik wist wel dat het een slechte dag zou worden. Hoe kunnen mijn wonden ooit helen als ze steeds door woestelingen beslagen worden? Ach, ik had weer naar bed moeten gaan nadat ik er pleisters op had geplakt. En hoe moet het met de verjaardag van Donaldje terwijl ik hier in een scherkenjas achter slot en grendel zit. Zonder te weten wat er gebeurd is en waar ik ben. Waar is commissaris Bas bedoel ik? Dit zijn allemaal onbekende agenten. Dat was waar. De politiepost aan de gier Dreef, waar hij opgesloten zat, werd gedreven door beambten uit de provincie, wegens het tekort aan manschappen in de stad. De commandant daarvan was een zekere Major Prakkers. En die zat op dat moment oplettend te luisteren naar het verslag van de agent Kes. Waarom? Tien uur dertig ter plaatse troffen de arrestant in een verzufte houding aan op de plek van de misdaad het juwelendoosje dat hij bij zich had was leeg. Hetgeen door mij, verbalisant, vreemd gevonden werd leeg. Dat is niet zo vreemd kaas het bewijs dat er een medeplichtige geweest is... die hem heeft nergenslagen en daar nu met de buit van is. Uh, maar, maar natuurlijk. Ja, uh, je moet er maar opkomen. Laat mij het verbaaltje maar maken. Ik, uh, ik heb een betere hand van schrijven. Eens even kijken. We waren om tien uur dertig ter plaatse. Tien uh, uur 32, om precies te zijn. Uh, ik heb meteen op mijn horloge gekeken, major. MUZIEK Nu wilde het geval dat die morgen om half elf de rust in de kleine club verstoord werd door het binnentreden van heer Bommel. Deze keek gejaagd rond en snelde toen naar commissaris Bas, die onder de klok de krant zat te lezen. U moet iets doen, er is haast bij. Er gebeurt iets ergs. Ik word op dit moment aangevallen door de politie die me beschuldigt van diefstal. Wat is dat voor een onzin? Wie He? valt je aan? Soms? Ja, soms? Nee. Ik zit hier rustig mijn krantje te lezen, Bommel. Ja. Nee, nee, niet u. Nee, het zit zo. Ik ben aangevallen door een scherk die me een kous op het hoofd heeft gezet... zodat men mij voor een juwelendief aanziet en naar het bureau gaat brengen. En dat is heel erg, want daardoor krijgt een hoogstaande dame... Een blikje. Ik neem nu net een koffiepauze om niet overspannen te raken nee, al... door al dat nieuwe personeel. Ja, ja. En daar kom jij mijn roet in mijn koffie gooien met wachttaal. Nee, nee, daar nee. staat mijn hoofd nu niet naar, bommel. Ik praat geen wachttaal. Kijk, het zit zo. Een poosje geleden is mijn auto gestolen door een scherk... die er een overval mee heeft gedaan op de juweliersbediende. En omdat ik toevallig langs kwam, heeft hij mij als een overvaller aangekleed... zodat ik in zijn plaats door de politie gearresteerd ben. Zo, en ben jij dat? Nou, ja. niet zo mooi. Nee. En wanneer was dat dan wel, Bommel? Eh. Ik heb er niets over gehoord. Nee, maar dat kan ook nee. nog niet. Het is net nee. gebeurd. Een paar minuten geleden bedoel ik. Om uh, half elf, zo ongeveer. Op dit moment zit ik in een overvalwagen en straks zit ik onschuldig gevangen. Je, je bent altijd een moeilijke geweest, maar, ja, maar... dit slaat alles op. Oei. Kan je in een overvalwagen zitten, ja, ja. terwijl je hier zit? Omdat ik bezig ben vandaag over te doen. Want alles is verkeerd gegaan en daarom moet ik het goed maken. Maar daarvoor heb ik uw hulp nodig, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is te gek om los te lopen. Maar goed, men kan mij nooit verwijten dat ik mijn plicht niet doe. Nee. Ik zal een aantekening maken en ah. de zaak uitzoeken. Ga nu maar rustig naar huis maar, en neem een aspirin. Maar hoe kan ik nu rustig naar huis gaan terwijl ik gevangen zit? U moet onmiddellijk ingrijpen. Wat moet ik doen? Bedoel ik... In jouw geval zou ik kalmpjes weglopen. Ja, maar... En dat zal niet moeilijk zijn, want het lijkt me dat je vrij bent. Ja, maar... En ik wil nu wel eens rustig mijn krantje lezen. Oh. Commissaris Bas heb ik niets. Dat is geen houding voor iemand die de wet moet handhaven. En er is haast bij. Ik moet, eh, als ik nu eens, eh, Juist, de burgemeester. Ik ga naar de burgemeester om me te beklagen. Misschien heeft hij meer begrip voor de moeilijkheden van een heer. En kan hij het onrecht herstellen. Intussen was Tom Poes een end gaan lopen. En toen hij zodoende bij de Westerpoort van de stad kwam... zag hij daar juffrouw Doddel bij een bushalte staan... Dat herinnerde hem aan de vreemde boodschap die heer Olly hem opgedragen had en hij keerde op zijn schreden terug om haar aan te spreken. Er is iets raars aan de hand, maar ik heb geen idee wat het is. Misschien weet Doddeltje er meer van en het komt goed uit dat ze vanmorgen inkopen is gaan doen. Nu kan ik even met haar praten. Moet je ook met de bus mee? Nee, ik... Uh... Ik dacht dat jij altijd liep. Ja. Maar daar heb ik geen tijd voor, hoor. Ik moet mijn huis nog in orde maken voor vanavond. Ja, dat weet ik. Gefeliciteerd met uw verjaardag. Dankjewel. Maar ik wilde u vragen of u soms weet wat er met heer Olly is. Hm? Ik maak me een beetje ongerust over hem. Met Olly is nooit iets. Nou, in... Hij is zo knap dat hij altijd overal raad op weet. Ja, hij heeft me een boodschap voor u gegeven. Hm? Ik moest u zeggen dat u in geen geval het cadeau aan moet nemen... dat hij u gaat geven, omdat u jarig bent. dat is het toppunt. Je moest je schamen om zijn verrassing zo te bederven. Nou, ben nee. jij een vriend? Ik, maar... ik zal hem voor je waarschuwen, als je dat maar weet. Net wat ik dacht. Er is iets vreemds aan de hand en zij weet er ook niets van. Ik ben bang dat hij om de een of andere reden weer in moeilijkheden is. En ik vraag me af of ik me daarmee moet bemoeien of niet. Hé, hey. daar loopt die Olly juist. Maar die was toch... Heer Olly. Uh? Bent u ook naar de stad gegaan? Uh, uh, dat treft... Ik, ik wilde u vragen waarom ik die vreemde boodschap aan juffrouw Doddel moest geven. Uh? Is er iets uh, vervelends waarmee ik u kan helpen? Op... Ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Misschien wel, want ik sta overal alleen voor. Nou, ik... Maar ik weet niet hoe, omdat ik deze dag over doe en mezelf niet tegen mag komen. Dat kan toch niet? Uh, nou, ik, ik wel. Huh? En dan zou ik mezelf paradox of zo heel vreselijk... Maar gelukkig kan dat nu even niet, omdat ik gevangen zit op een politiebureau. Ik... Daarom ben ik op weg naar de burgemeester om het te beklagen, zodat ik weer vrijkom. En daar is haast bij, zegt u zelf. Ik moet gauw verder, uh, jonge vriend. Oh. Tot ziens. Als ik geen Bommel niet beter kende, zou ik denken dat hij last van een zonnesteek heeft. Maar wat hij zegt moet minder raar zijn dan het lijkt. Op een politiebureau gevangen zitten en een dag overdoen? doen? Hm. trouwens ook geen pleister meer op. Zou zijn wang zo vlug alweer beter geworden zijn? Terwijl Tom Poes zo over het gedrag van heer Bommel topte, liep hij wat doelloos verder de stad in. Zodoende raakte hij in de oude buurt. En toen hij de hoek van de slingers omsloeg, zag hij juist iemand een café binnengaan die hem bekend voorkwam. Dat lijkt superwel. En hij heeft net zo'n jas aan als heer Olly draagt. Zou dat soms iets met dat vreemde verhaal te maken hebben? Hmm... Ik denk dat ik eens in het kochje ga kijken. Hij had gelijk. Want zoals trouwe luisteraars weten, had Bull Super veel met heer Bobbels verhaal te maken. De gezonken zakenman wist dat zijn maat Hyper op dit uur van de dag het drankhuis placht te bezoeken. En toen hij hem zag, ging hij voldaan tegenover hem zitten. Hey, hey, ik zie dat je goede zaak hebt gedaan, Stupe. Die jas is van de bollen. Er zit zeker een, een mooie portefeuille in. Beter, jongen. Veel beter. Dat geldt dit tweetje is maar bijzaken. Van ai, dat ai, jasje ja. moet ik zo gauw mogelijk af. O, ja, ja. Met het oog op de opzichtigheid. Ai, ja, ja. Nee, ik heb wat anders bij me. Je moet eens even kijken. Hij tastte in zijn binnenzak en trok een halssiraad tevoorschijn. Dat licht stralen door de berookte ruimte deed flitsen. De aanblik daarvan ontroerde zijn compagnon zo, dat de woorden hem tekortschoten. En ze merkte geen van beide dat de deur van de uitspanning voorzichtig geopend werd. Tom Boes stak zijn hoofd om de hoek en keek met toenemende verbazing naar de juwelen die super tevoorschijn bracht. Allemaal flonkertjes die voor de bollen bestemd waren. En weet je wat het mooie is? De bommel wordt zelf van het achteroverdrukken verdacht. Ik zit nu te brommen. Ja, brommen, ja. Maar, je oh, oh, oh. moet van dat opvallende jasje af. En ik ga de boete in veiligheid brengen. Als jij nou een goede handelaar gaat zoeken, Gerde Grijper of Witte Vloer of zo, dan ga ik naar het pakhuis. Maar laat je niet bedenken. ouwe nee, nee, nee, nee. Dit is superhandel. Superzaak. Tom Poes hoorde die laatste woorden al niet meer, want hij was er weggerend. Ja, dat pakhuis ken ik wel. En die juwelen zijn natuurlijk het cadeautje waar heer Bommel het over had. Ik moet nu eerst proberen om het uit Supers handen te krijgen. En dan moet ik heer Bommel uit die cel zien te bevrijden. En daarna kunnen we eindelijk eens praten, zodat ik te weten kom wat hij bedoelde met het overdoen van vandaag. En met die gedachte beklom hij hollend de trappen van de gastdrift, waar de beide zakenlieden hun lompenhandel dreven. Lekker gevoel, die opschik in mijn zak. Als Hiep een beetje zijn best doet en we spelen het over de band, dan heb je de kans dat we daarboven bovenop raken. Dan kunnen we weer eens echt in zaken gaan. Eens even kijken. Ik kan die karbonkels het beste op het vlondertje leggen, onder de stapel ongeregeld. Diep zoekt natuurlijk onder de voorraad met gedragen eerlijkheid, want ik ken hem. Maar daar zal de smeerlap alleen maar dit jasje van Bommel vinden. Bulsuper stapte op het wankele laddertje. En terwijl hij begon te klimmen, trok hij de juwelen uit zijn binnensak. De ronddwarrelende stofwolken werden een ogenblik aan het licht gebracht door fonkelende flitsen. Maar dat duurde niet lang, want Tom Poes, die zich daarboven verstopt had, bracht de voorraad handelswaar uit het evenwicht. Ah, ah, ah! Voordat de genietende handelsman begreep wat er gebeurde, stortte de stapel ongeregeld hem vol op de tors. Hij verloor daardoor zijn houvast en sloeg dreunend tegen de grond, toegedekt door zijn lompen. Zodra hij tot rust gekomen was, stapte Tom Poes van het vlierinkje op de ladder en klom snel naar beneden. Het was gemakkelijker dan ik dacht. Het lag zo voor de hand dat hij de sieraden onder deze stapel zou verbergen, dat ik bang was dat hij het ergens anders zou doen. Het is ook prettig dat ze een hand uit de lappen steekt. Nu kan ik opschieten. Hij sprong op de grond en trok de juwelen zonder veel moeite... uit de verkrampte vingers van de gevallen koopman. Daarop wikkelde hij ze voorzichtig in een flart... die hij uit de stapel ongeregeld scheurde... en verliet haastig het pakhuis. Zo, dat is dat. En nu eens kijken wat er met heer Bommel aan de hand is. Toen ik hem tegenkwam beweerde hij dat hij in een cel gevangen zat... Dat lijkt raar, maar ik weet zo langzamerhand dat alles altijd nog erger is dan het uit zijn woorden lijkt. Op de een of andere manier is hij bezig een dubbel leven te leiden, waar hij zelf niet veel van begrijpt. En een politiecel? Hmm. Dan ga ik maar eerst eens in die post op de Gierdreef kijken. Daar hebben ze die nieuwe lichting agenten ondergebracht, en die kennen heer Olly natuurlijk nog niet. Ga zitten, Bommelo Ik ga je opschrijven. Vertel je verhaal maar. Uh, uh, mijn auto is gestolen. Heel vroeg al. Heel vroeg. Ik had dat aan moeten geven, maar omdat de juwelier ertussen kwam... is het door mijn hoofd gegaan. En daarom uh, doe ik het nu maar. Oké. Okay. Dat van die overval kan wel even wachten. Nou, okay. Want ik moet nu eerst verder om mijn juwelen op te halen, zodat bla, ik... Bla, uh... bla, bla. Dat geklep zal je echt huh? niet helpen. Je bent op hete dapen trapt in het bezit nou. van een verboden schietwapen... waarmee je gedreigd hebt. Nou, uh, wat is de naam van je medeplichtige? Zeg hem. Medeplichtige? Ik heb niets gedaan, ja, zodat ja. ik ook geen medeplichtige kan hebben. Geld speelt geen rol, bedoel ik. Terwijl ik helemaal geen overval hoef te plegen om aan juwelen te komen. Die bestel ik telefonisch bij juweliers Marijn. Bel hem maar op en vraag hem maar... Bij... Ik vraag niks. Nou. Jij geeft antwoorden nou. van niks, bedoel ik. E e ga nog maar een ja. poosje in de zaal e nadenken totdat de inspecteur komt. Ik heb geen tijd meer voor je, bammel. Heer Olly... Hé, hey, Olly! De oude schicht staat hier voor de deur. Daardoor wist ik dat u hier was. Huh? Uh, deze haak zit vast aan de trekkabel ja? die ik in de bagageruimte gevonden heb. Ja? En ik heb hem aan de achterbumper geknoopt. En als u die haak nu om de tralies doet, dan kan ik ze er met de auto uittrekken. Maar ah, die zitten vast, zodat ik niet kan ontsnappen, als je begrijpt ja, wat ik bedoel. Allemaal oude troep. Ja, maar... De kalk is vergaan en het hout is verrot. Oh. En gelukkig zaten de sleutels nog in de schicht. Ik ja? kan zo wegrijden. Ah. Dus als die tralies eruit zijn, moet u zo vlug mogelijk naar buiten klimmen. Ja. Gauw hoor, want het zal wel een beetje lawaai maken. Ja, ja, ja. Het valt niet mee om in een achterbuurt gestationeerd te zijn. Altijd lawaai. Maar aan de andere kant moet ik mijn arestant niet vergeten. Het is best mogelijk dat hij nog meer medeplichtig heeft. Ik ga hem maar eens aan de tand voelen. Dat is sterk. Hoe heeft die lorias juist, juist tralies vastgebonden aan de achterbumper van het in beslag genomen voertuig? zo zogezegd, arrestant ontsnapt met behulp van medeplichtigen. Vraag is dit dezelfde medeplichtige als in geval A of is er nog een derde in het spel? Onmiddellijk alle wagens oproepen met die sleep komen ze niet ver, zou ik zeggen. We moeten de schicht zo gauw mogelijk ergens verbergen. Ja. En, en u moet een andere jas hebben. Deze is van Bull Super. Maar hier heb ik de juwelen die u wilde kopen en die u niet aan Donaldje wilde geven. Huh? Ja, ik zal u naar het plantsoen rijden. Misschien hebben we daar ook de tijd om even te praten. Uh. Tom Poes slaagt erin om het dikker dakplantoen binnen te rijden zonder door de politie te worden aangehouden. En hij hield op een beschut plekje stil. Met een zucht van verlichting sprong hij uit het voertuig trok de kap omlaag en knoopte de sleepkabel los. Heer Bommel begaf zich met de lap vol sieraden naar een bankje... en daar trachtte hij uit te leggen wat hem die dag overkomen was. Maar dat was ongeveer hetzelfde als Super al verteld had... en daarom kwam Tom Poes er niet veel verder mee. Begrijp je, hm. Ze denken dus al dat u een medeplichtige hebt. Ja. Nou, dan hoeven we de politie niet meer op het spoor van Super te zetten. Maar er uh, is wat anders... De laatste keer dat ik u zag, was u op weg naar de burgemeester. En ik vraag me af He? hoe u vrij kon rondlopen terwijl u gevangen zat. Op weg naar de burgemeester? Ja. Hoe is het mogelijk? Er moet een verschrikkelijk complot tegen mij worden rondgestrooid, zeg nu zelf. Oh, ik wist dat dit een vreselijke dag zou worden toen ik vanmorgen opstond. Ik had weer naar bed moeten gaan. U weet het dus ook niet? niet Goed, het lijkt me het beste om de juwelier eens op te zoeken. Ja. Maar dan moet ik eerst een andere jas en uw papieren halen. Want zoals u er nu uitziet, zal de politie u opnieuw inrekenen. Ja, ja. En u hebt niets om te bewijzen wie u bent. Het is een gevaarlijke toestand, heer Olly. Ja. Vooral met die vreemde dubbelganger. Die ik toch echt ontmoet heb. Dubbelganger. U kunt het beste hier blijven zitten terwijl ik naar Bommelstein ga. Ja, maar... En als u in de verte een agent ziet, moet u zich achter een boom verbergen. Ja. Ik, ik ben zo gauw mogelijk terug. Ja, maar, maar is het nu wel goed dat je me hier alleen laat? Dit is een dag vol ongeluk. Dat heb ik je toch uitgelegd? Daarom juist. Ik moet voortmaken. Ja, gemakkelijk praten. Terwijl ik hier open en bloot in een schurkenjas tussen een complot zit... A aan de andere kant, het was mooi van de jonge vriend... om mij uit die cel te bevrijden... en doddeltjes cadeau te redden. Ik moet hem toch eens vragen hoe hij dat gedaan heeft. Het duurt lang. Wachten duurt lang, bedoel ik. Vooral omdat de honger knaagt aan mijn maag... waar niet eens een behoorlijk ontbijt in zit. En mijn wang klopt lelijk onder de pleisters... Het zou me niet verbazen als ik er een vreselijk litteken van overhield. Oh. Op dat moment werd de vrede in het plantsoentje verbroken door zware voetstappen. Huh? En aan het einde van het paardje verscheen een politieagent tussen het lommer. Oh. De beambte maakte slechts zijn voorgeschreven ronde, maar heer Bommel schrok hevig. Oh. Oh. Verbergen, ik moet me verstoppen. Ze zitten achter me aan. En met deze gedachte sprong hij in de greppel die zich achter de bank bevond. Het liep tegen de middag en de burgemeester zat met marquise de kantenkleer een lichte lunch te gebruiken in restaurant Dille toen heer Bommel er binnentrad. Een keurige gelegenheid. Rustig en nog niet vertreden door de heffen des volks. Eindelijk. Ik ben al uren bezig u te zoeken, burgemeester. Op het stadhuis en in de raadzalen en overal. Ik mag wel even aanschikken, hè. Er is haast bij, omdat u mij moet helpen in een belangrijke zaak. Terwijl ik honger heb, omdat mijn ontbijt een beetje mislukt is. Een belangrijke zaak? Niet hier aan Mies, dat verdraagt mijn maag niet. Maar, maar er is haast bij. Ik verkeer in gevaar, omdat ik zo ongeveer op deze tijd uit de gevangenis... Ben en de politie achter me aan zit... u moet daar een einde aan maken. Want het is heel slecht voor mijn teergestaan. Voor het meen ook. He? Pas ah. Uit de gevangenis ontsnapt. Ja, ja. Het verbaast mij niet, want het moest eens gebeuren. Enfin... Nu u zich hier hebt opgedrongen, kunt u wel even vertellen wat u hebt uitgehaald? Ja. Mijn digestie is toch iets verstoord. Ja, de politie heeft mij gevangen gedomen, omdat ik een kous op mijn hoofd had... terwijl ik buiten kennis was, bij een overval op diamanten die ik aan een jarige dame wilde geven. En ik kan nu wel naar de juwelier gaan om het uit te leggen. Maar misschien zou hij denken dat ik aan steelzucht leid. Hij zou de politie kunnen roepen zodat ik opnieuw in de gevangenis kom. Als u begrijpt wat ik bedoel. Steelzucht, hoe kan ik je daarbij helpen? Nou, uh, het recht moet zijn loop hebben. Ja, de politie is onkreukbaar. Ja, daar maar, zie ik op toe. De... Verdonk. Uh, Kleptomanie is niet ongebruikelijk wanneer men boven zijn stand leeft. Ja, maar, maar geld speelt geen rol voor iemand van mijn stand. Het is allemaal een vergissing. Ik verzoek u heen te gaan. Ik wens mijn fricando niet verder te laten bederven. Maar, maar kleptomanie komt in de beste families voor. Ja, misschien heeft hij toch hulp nodig, want als lid van de kleine club heeft hij recht op een kans. Voordat ik de politie erin meng, dat vind ik ervan. Heer Olly gebruikte haastig een eenvoudige schotel en verliet tobbend het restaurant. Burgemeester Dikkerdak bleef nog even zitten dubben en haaste zich toen achter hem aan. Zelfs als men alles weet wat er gaat gebeuren, kan men er weinig aan veranderen. Tompoes doet zijn best, dat weet ik, maar alles loopt verkeerd af. Het gevaar is groot dat ik opnieuw in een cel terechtkom, bedoel ik. En dat terwijl ik bezig ben deze dag goed te maken. Misschien kan ik het beste mevrouw Donnel opzoeken en haar uitnodigen... om mee te gaan naar een prettige badplaats of zo. Dan is ze vanavond niet thuis. Een ogenblikje, Bommel. Huh? Het lijkt me dat je jezelf weer eens aardig in de nest hebt gewerkt. Ja, maar tenslotte ben je een vooraanstaand burger. Ja. Ik zie het dan ook als mijn plicht je nog een kans te geven. Oh, dat is mooi van u. Laten we nou gauw naar commissaris Bas gaan. Want die weet er alles van. Ho hoewel hij het vergeten schijnt te zijn. Nee, nee. Geen politie. Rustig nee. nu maar. Ja, ja. Mijn auto zit op de hoek. Ja. Ik zal je naar een vertrouwd adres brengen. Om ah. je van je moeilijkheden af te helpen. No. De dienstauto van... De burgemeester hield na een korte rit halt in een rustige buurt. We zijn er. Kom maar mee. Dan zal ik je persoonlijk even inleiden. Dit is een speciaal geval dat vertrouwelijk behandeld wordt, worden. Niet hier, de, dit is de kliniek van Zielknijper. Daar wil ik niet naartoe. Ik heb geen tijd, bedoel ik. Ik moet naar mevrouw Toddel om haar te redden. Kom, kom, wees nu verstandig. Ik, ik... heb het beste met je voor ja, maar... en ik wil je nog een kans geven... omdat je tenslotte toch wel eens goede dingen voor de stad hebt gedaan. Maar ik heb niets gedaan. Ik wil alleen maar goedmaken wat ik verkeerd gedaan heb. En daar is haast bij. Tompoes is naar Bobbelstein gegaan en hij zal te laat zijn... zodat ik alles zelf moet doen. Nu moet je eens goed luisteren. Ja. Dit is je laatste kans als je maar... Het goed schiks gaat, is het mijn plicht om die politieambtenaar daar te waarschuwen. Maar burgemeester... Vergeet niet dat je voor het vluchtig bent, Bommel. Oh. Dat heb je mezelf verteld. Ja, nee. Je moet het dus zelf weten. U begrijpt het niet. Heer Olly begreep dat hij geen keus had... en hij gaf schoorvoeten toe. Dokter Rande Sielknijper was aangenaam verrast... toen de burgemeester bij hem werd aangedikt. Dat is een eer. Komt u onze nieuwe rustgevende afdeling bekijken? Dat is het niet. Nee, het is deze stakker hier. Hij is tot kleptomanie vervallen en is daardoor een gevaar voor de gemeente en voor zichzelf. U moet hem behandelen en als u hem kunt genezen, kan hij buiten het gerecht blijven. We zijn net aan het verplicht. Dat zult u met me eens zijn. namen Rommeldam en Bommel zijn door sterke banden verbonden. Niet waar? Ja, zeker. Hij nam knipoogend afscheid en de zielkundige haastte zich om de patiënt op zijn gemak te stellen. Maak het u gemakkelijk, meneer Bommel. Helemaal ontspannen. Ja, maar... Er is geen enkele reden om nerveus te zijn. Geen enkele reden. Ja, maar juist wel. Dat is het juist. Ik heb haast, want ik heb veel te doen. Ik heb geen tijd, bedoel ik. En niemand wil naar me luisteren. Oh, ik wel. Daar ben ik voor, niet waar. Ja, maar... U leeft kennelijk in een grote spanning... waardoor ja, oh. u tot de eigenaardige dingen komt... Ja. Vertel maar eens wat u drukt, gewoon zoals het uh, in u opkomt. Dat is een lang verhaal waar ik eigenlijk geen tijd voor heb. Oef. Toen ik buitenkennis was, ben ik gearresteerd bij een overval... omdat ik een oude sok droeg waar ik niets van wist... Oh. zodat ik met geweld uit de gevangenis ontsnapt ben. Daardoor zit de politie achter me aan... terwijl ik nodig naar mijn buurvrouw yes. moet om haar te redden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Tom Poes was snel naar Bobbelstein gereden en daar werd hij door Joost opengedaan. Joost, heer Olly is in gevaar. Hij is overvallen en van zijn jas beroofd. En nu weet de politie niet wie hij is. Dat is zeer betreurenswaardig. Ja. Maar ze kennen hem toch wel? Nou, ik... Zelfs zonder jas, als ik zo vrij mag wezen. <laughs> Het zijn nieuwe agenten. En ze hebben hem in een cel gestopt en daar heb ik hem uitgehaald. Maar nu moet ik een jas en papieren hebben om hem verder te kunnen helpen. En ook wat geld, natuurlijk. K kan je me dat bezorgen? Dat zal wel gaan. Maar het is wat? wat te zeggen. Heer Olivier deed vanmorgen al zo vreemd. Zo was hij en zo was hij niet. Ja. Het was hoogst verwarrend. En het ontbijt stond hij voor de dag en daar zelf te bereiden... zodat het aanbrandde en ik aan het werk moest... voordat mijn dagtaak eigenlijk aanving. Ja, ja, ja. Dat is erg vervelend voor je, maar er ja. is haast bij de jas en zo. Ik moet zo gauw mogelijk terug. Joost sloot de deur en beklom zuchtend de trap om het gevraagde te halen. Daar was hij nog mee bezig toen buiten de politieauto met de agenten Kes en Verik passeerde. Ze zochten de ontsnapte misdadiger en omdat ze goed uit de ogen keken... zagen ze de oude schicht op de heuvel staan. Daar is de politie. Gauw, Joost, geef me die jas. Ik moet weg door de achterdeur. Hier is het Kolberg. Pas terug uit de stomerij. met die goedvinden. Geld en papieren heb ik in de binnenzak gedaan. Maar hoe moet dat nu met de politie? Die ligt me niet zo, jongenheer... Nee, uh, je hoeft alleen maar te zeggen dat je van niets weet. Oh. Je weet niet waar heer Olly is. En, nee. en dat is de waarheid. Ja. En je moet vergeten dat ik hier geweest ben. Je, je weet nergens van. Onthoud dat goed. Ik weet het niet. Dit valt zo geheel buiten mijn plichten. Ongenoegen met de overheid stuurt me tegen de borst. Maar ik kan heer Olivier toch niet in de steek laten. Al lustte hij de pap niet. Ten slotte stapt iedereen wel eens met het verkeerde been uit bed. Als ik me zo mag uitdrukken. Oh, bij politie, politie doe open! Ken in het wagentje dat daar buiten staat? Nee, ik weet nergens van. Heb ah, ah, ah, je niemand zien uitstappen? Heb ah, ah, ah, ah, je, je niet iemand om het huis zien zwaarden? Nee, ik, ik weet nergens van. Er moet hier een gevaarlijke overvaller in de buurt zijn, want wij kennen dat karretje. Uh, is je baas thuis? Nee, ik, ik, ik, ik weet niet waar heer Olivier is. Uh, en ik ben vergeten dat de jonge heer hier geweest is. Uh, ik weet nergens van, met de goedvinden. Ja, zo komen we niet verder. Hè? Uh, dat soort overvallen staat voor niets. Uh, en hij kan gemakkelijk een of ander raam bij de geklommen zijn, zonder dat je het maakt. Ik weet van niets. Dat hebben we nu al gehoord. We kunnen beter het huis even doorzoeken. Daar is zeker geen bezwaar tegen? Nee, ik weet nergens van. Tom Poes was onbemerkt door de achterdeur verdwenen. En na een eindje door de struiken te hebben gehold, kwam hij op de weg waar de bus naar Rommeldam passeerde. Hij trof het, want net toen hij bij de halte kwam, zag hij het vervoermiddel de heuvel opschommelen. Dit gaat langzamer dan met de schicht, maar die is nu eenmaal door de politie ontdekt en niet veilig genoeg meer. Zo'n autobus is beter. Hé, hey. wat is dat? Een oude kwaal. Oh. Altijd hetzelfde. Oh. Een lekje in de leiding zodat de koeling heet wordt en dan barst het motorblokje een beetje. Maar je weet hoe dat gaat. Het is geen nieuw model dit. Je kan het best op de volgende bus wachten, jongen. Maar ik heb geen tijd. Ik moet zo vlug mogelijk naar de stad. Altijd klachten over het vervoer, maar de volgende bus oh. komt al over een uurtje. Ik ah. voor mij ga zolang een beetje in de hei zitten. Het is mooi weer. Hmm. Het heeft geen zin om op de volgende te wachten. Wie weet wanneer die komt. En als ik dwars over de heuvels ga, snij ik een heel stuk af. Hmm. Ik hoop dat heer Bommel nog niet ontdekt is in het plantsoen. In de stad zat dokter Anne Zielknijper op dat moment geduldig te luisteren naar de uitleg die heer Bommel hem gaf. Zo ziet u, ik ben de hele dag al bezig om het recht te laten zegenvieren, zonder dat ik mezelf tegenkom. Ik loop van het kastje naar van de commissaris naar de burgemeester bedoel ik. En het enige wat ik krijg is dat de marquise mij een kleptograam noemt. Een kleptomaan. Dat nou begint u nu ook al? Ik heb u uitgelegd dat ik geen kleptomaan ben... omdat schurken mij de schuld in de schoenen willen schuiven... zodat alles in het honderd zal lopen mm. als ik deze dag niet kan herstellen. Nee. Daarom moet ik nu weg, onmiddellijk. En als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Het is uw eigen belang om mee te werken, waarde heer... U bent er erger aan toe dan u zelf wel weet. Ja, dat... Bovendien heb ik de verantwoordelijkheid voor u. Omdat ja, die... de burgemeester mij heeft opgedragen om u te genezen. En ik kan geen fouten maken. Huh? Mijn kliniek is afhankelijk van geldelijke gemeentesteun. gemeentesteun. U moet hier dus blijven totdat u geheel hersteld bent. Hebt u gebeld, dokter? Ja, uh, als deze cliënt niet wil meewerken... zult u hem een kalmerend prikje meegeven, broeder Kneusjes. Ge -ge Geen prikjes. Niet kalmerend bedoel ik. In tegendeel, ik heb al mijn geestelijke krachten nodig... om zaken recht te zetten. Mm -hmm. maar ik zal meewerken, Aha. want ik heb een list bedacht. Oh. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als uh, broeder Kneusjes maar weggaat. Ja, ja. Het doet me genoegen dat u mee wilt werken... Wat hebt u bedacht? Ik weet ineens hoe ik kan bewijzen dat ik geen stilzucht heb. Ik uh, ben uh, geen kleptrobaan. Ja. Integendeel. En dat zal ik bewijzen door uw kliniek een kleine bijdrage te geven. Die hoger is dan dat gemeentesteuntje waar u het over had. Nou, dan zult u begrijpen dat geld voor een heer geen rol speelt. Zodat hij er niet over zou denken een oude sok over zijn hoofd te trekken. het <lacht> idee, <lacht> mijn goede vader zou zich in zijn graf omdraaien als hij niet overleden was. Eigenaardig. Een onverwachte ontwikkeling in het denkproces van de cliënt. Is het mogelijk dat zijn diepere geestestructuur geraakt is? Kan de schok hem genezen hebben? Ik voor mij heb dit nog nooit meegemaakt in mijn praktijk. Kan ik achter staan? Kijk, hier is een cheque waarmee u even vooruit kan. Z nou, zoveel? Ja. Maar dan... Oh, er is gewoon maar een aardigheidje voor uw ziekenhuis. Om te laten zien dat ik niet ziek ben, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar als het niet genoeg is... Een merkwaardige genezing. Hmm. Ik zal dit geval opnemen in mijn studie over abrupte varianten in kleptomanische neurose. Hypersensitief gedrag zou ik het willen noemen. Ik ben overtuigd van uw genezing, waarde heer. U kunt naar huis. Maar... Uh, om tactische redenen is het misschien beter dat u hier blijft totdat de avond valt. Tom Poes maakte zoveel haast als hij kon. Maar toch was het al ver in de middag toen hij met heer Bommels jas bij het dikker dakplantsoen aankwam. Na enig zoeken vond hij de bank waar hij heer Olly had achtergelaten. Maar er was niemand te zien en het plantsoen leek erg verlaten. Heer Olly... Hey Olly! Oh, gelukkig, daar bent u. Uh, de politie heeft de oude schicht ontdekt, zodat ik ja. die niet meer kon gebruiken. En toen had de autobus pech en een lift heb ik niet kunnen krijgen, zodat ik een beetje laat ben. Maar hier is uw jas en uw paspoort zit met wat geld in de binnenzak. Oh, eindelijk. Ja, zo. Dit is beter. Het plantsoen was vol gevaren, zodat ik me verstoppen moest en door de zorgen in slaap ben gevallen. Oh. Het heeft lang geduurd, jonge vriend. Ja. Hoe laat is het nu? Uh, een uur of zes, oh. maar ik heb gedaan wat ik kon. Oh. Het was duidelijk dat de heer Bommel zich in zijn eigen jas weer een stuk beter voelde. Ja. Hij propte de lap met sieraden in zijn binnenzak en nadat hij even had nagedacht, wende hij zich naar de uitgang. Uh, wat gaat u doen? Kan ik u nog verder helpen? Ik uh, geloof het niet, jonge vriend. Je hebt genoeg gedaan. En bovendien moet ik nu mijn eigen eenzame weg volgen. Het is al te laat om nog naar de juwelier te gaan. Maar ik kan nog op tijd bij mevrouw Doddel zijn. Als ik voort maak. Zou u dat nou wel doen? Uh, Heb ik nu daarvoor uw jas gehaald? Uh, ja, maar... het, het is beter om de politie in te lichten, lijkt me. Uh, ja. Uh... Heer Bommel luisterde niet. Hij haaste zich het parkje uit en nadat hij zijn kraag had opgezet om niet op te vallen liep hij snel in de richting van de westerpoort. De politie. Daar heb ik genoeg van. Allemaal opgeschoten jongeren die geen heer kennen als ze hem zien. Zodat ze hem in het cachot werpen. Nee, ik kan geen risico's nemen. Want dotteltje, wacht met haar etentje. Op dat moment opende dokter Rande zielknijper ver vandaar... de deur van zijn kliniek om heer Bommel uit te laten. Ja, het is goed zes uur. Ja. De stad is nu rustiger. En... Ja, je kunt wel gaan. Maar u doet er goed aan om buiten het bereik van de politie te blijven. Oh, oh, oh nee, integendeel. Ik, ik heb goed nagedacht terwijl ik eh, niets zat te doen... Mm -hmm. zodat ik naar commissaris Bas ga. Oh, Die zal nou, nog wel niet naar huis zijn. En, en hij zal nog wel vreemd van mij opkijken. Ja. Toen heer Bommel de hoek omkwam, zag hij net de politiechef de stoep van het hoofdbureau afdalen. Heer Bas, een ogenblikje. U hebt niets aan mijn arrestatie gedaan, zoals u beloofd had. Dat weet ik. Daarom ben ik nu bezig om onbemerkt de stad uit te sluipen om naar mevrouw Donald te gaan, waar niets dan narigheid van komt. Waar heb je het nu weer over? Nou, u hebt het in uw boekje staan. Over mijn gevangeneming, die u vanmorgen in de kleine club opgeschreven hebt en die u zou uitzoeken. Kijk maar. Donders? Hier staat het. Ja. ja. Vanmorgen om 10:33 uur vervoegde Bommel ook bezig bij me met een verwacht verhaal. Zou in hechtenis genomen zijn, nader uitzoeken. Ja, precies. Ter onzin. Nou, waarom ik het doe, weet ik niet. Hm? Maar omdat jij het bent, zal ik de gierdreefpost opbellen. Ja. Daar zitten nieuwe beambten. Ah. Loop maar mee. Ja. Bureau Geerdreef? Ja. Met mijn jouw prakkers? Ja, ah. ja. Dit is het hoofdbureau. Prima. Bas, ja. ja. Weten jullie iets van de arrestatie van een zekere bommel? bommel? Vanmorgen om half elf ongeveer? Ja. Om half elf? Ja, ja, dat klopt, ja. Toen hebben Virk en Kes iemand verbaliseerd en voorgeleid wegens een overval. Ja, ja, die stal van juwelen. Ja, ja. Een, een gezet persoon die beweerde... bommel te heten. Zo. Hebben jullie, hè? En waar is die bommel nu? Ja, ja, ja, dat is nou ook wat. Hè. Een medeplichtige heeft de tralies uit de muur getrokken met een oude auto. En ja, zo is de gevangene eigenlijk... Ja. ontsnapt, hè? Zo, zo. Nou, en het is... ja. zitten jullie achter hem aan? Ja. Oh, blijf daar, prakkers. Ik kom eraan. Hier zit een lelijk vuiltje. Nou, dat, ja, dat zou ik denken. Ze hebben mij gearresteerd terwijl ik bij u was op de kleine club. Ziet u nu wel, het is schandelijk. Er moet onmiddellijk iets worden gedaan voordat het te laat is. Is dit je arrestant van vanmorgen, ja, ja, ja, ja, ja, dat is de misdadige commissaris, de, de, de, de overvaller die ontvlucht is. En hij is aangehouden om half elf? Nee, om tien uur tweeëndertig precies, ah. volgens de verbalisant kres. ja. Onmogelijk. Ja. Nee. Deze meneer was om 10:33 uur bij mij. Ja. Wat is dat voor geschutter? Ik, ik, ik, ik, ik begrijp er niks van. Maar eerlijk niet, ik, ik heb net een melding gehad van Kes en Verk. Ze hebben de verdachte gesignaleerd bij een huis buiten de stad. En ik heb ze opgedragen de woning van twee kanten te naderen... Ja. en hem opnieuw in hechtenis oh. te nemen. Samen met zijn medeplichtige, die daar waarschijnlijk woont. Juffrouw Doddel had de tafel feestelijk gedekt... En ze was net bezig om de laatste hand aan een bloemschikking te leggen... toen haar gast aanklopte en in de deuropening verscheen. Ik, ik, ik ben een beetje laat, nou. vrees ik. Dat komt omdat Tom Poes met te laat gewekt heeft... toen ik vervolgd werd in een greppel. Oh, stak. Ja. Ben gewond? gewond? Nou, je wang is helemaal opgezwollen. Ja, dat uh, komt van de pleisters. Oh. Een beetje gevallen na het opstaan. Oh, nee. Maar ik... Uh, ik heb een geschenkje meegebracht. Hmm? Wel gefeliciteerd met uw verjaardag, mevrouw. Yes. Kijk, hier heb ik een paar hangers. En dan mag u er één uit kiezen. Oh, wat prachtig. Ja. Het, het lijkt wel kristal. Diamanten. Nee. Ja. Hij ging zitten en legde de juwelen voor het gemak in de gereedstaande soepborden. Uh, dit hier is een uh, uh, smarijn oh. of zo. En dit... Huh? Politie. Ah, aha. Op oh. heterdaad met de buit. Maar... Hey, Jullie zijn erbij. Jij je en je medeplichtigen. No. Uh, dit ik, keer geen grapjes meer. Maar je bent een zwaar geval. Uh, en oh. ik heb nu ook je spaal met je medeplichtige bent. door. Dit wordt een interessante oh. zaak. Een vrouw! Een, een, een, een, een dame! Zeg dat die agent weg moet gaan, Holly! Ja. Hij bederft ons feestje! Ja, dat vind ik ook, hè. Een ogenblikje. Op de radio is een dringende oproep van de majoor. Uh, uh, jullie blijven waar je bent. Je kunt beter even bij de wagen komen, Cas. We uh, houden je onder schot. Je moet iets doen, Holly! Ja, maar... Ik ben nog nooit zo beledigd! Oh, het... Je moet niet driftig worden, hoor. Nee. Je kent je eigen kracht. Nee, rustig, rustig, rustig. Dat was zo. Heer Bommel voelde in het geheel geen kracht. Oh. Met slappe knieën wankelde hij ruggelings in de richting van de keuken. Daar opende hij de achterdeur en struikelde naar buiten. Oh, oh, oh. Wat ga je doen, Olly? Ze ja. zijn aan de voorkant. Ja, maar... Je moet zo goed de waarheid zeggen, hoor. Maar maak uh... het niet te lang. Mijn ragoutje staat in de oven. Oh. Waar ga je nu naartoe? Ze zijn aan de voorkant, Olly. Oh. Heer Bommel keek op nog om en snel de ontregelde natuur oh. daar, daar komt nog, nog een politieauto. Iets meer, agenten, met mij is het afgelopen. Helemaal afgelopen. Olly heeft me in de steek gelaten. Dat heeft hij nog nooit gedaan. En nu sta ik als vrouw alleen tegenover die woestelingen. Wat moet ik doen? In de kamer stond de soep koud te worden, terwijl de robijnen en smaragden in de borden glinsterden. Maar het enige wat ze zag waren de zware laarzen van de agent Kes... die opnieuw het trapje afdaalde. Dit, dit, dit, dit, dit is een zwaar geval. Oh. De commissaris zelf is onderweg... en we hm. moeten op hem wachten voordat we ingrijpen. Maar, maar uh, ja, uh, waar is je medeplichtige? Die is er toch niet vandoor? Je, je moest je schamen. Wat nou, bedoel nou, je met uh, medeplichtige? Dat, dat zeg ik. die is, uh, die is die... even naar achteren. Die... Zoek me, afgelopen met me, afgelopen, lopen. Oh. Waar ben ik? Wat heb ik gedaan? Ik ben op de loop gegaan, gevlucht als een lafaard terwijl een hoogstaande dame in hoge nood achterbleef. Ach, ik zal mijn goede vader nooit meer onder ogen kunnen komen. En mezelf ook niet... Eer en moed verloren, met vrees en blaam. Dat heb ik. Met mij is het afgelopen. Dit is nooit meer goed te maken. Een ver land waar niemand me kent, is alles wat me overblijft. Gebogen zette hij zich opnieuw in beweging over de vlakte waar stille nevels dreven. MUZIEK ja. Enkele tellen later stopte commissaris Bullebas zijn jeep voor het huisje van mevrouw Doddel en sprong eruit, gevolgd door heer Bommel. De politiechef wende zich rood aangelopen tot agent Virk, die daar de wacht hield. Wat is dit voor geblunder? <laughs> Hebben jullie deze heer vanmorgen om half elf gearresteerd? Ja, jawel, dat is te zeggen dat, nou ja... Blunder is er te zeggen. Om die tijd was deze meneer bij mij, op de club. Ik heb dat genoteerd in mijn boekje. Wat heb je daarop te zeggen? Nou, uh... hm. hebben jullie zijn gegevens uitgezocht? Uh, um... uh, hebben jullie getuigen gehoord? Nou, uh, uh, uh... hebben jullie contact gezocht met de juwelier? Ah, huh? uh, nee, commissaris, niet blunderend optreden tegen iedereen die er een beetje anders uitziet, hè? Nou ja, nu, hier uitzien. in Rommeldam zit daar geen promotie in. Dat is waar, kom eens Morgen zullen we op het bureau verder praten. Ingerukt. Oh, Kranig hoor. Ik wist wel dat het rechtse loop zou hebben. De politie hoort zijn plicht. Ja, te doen. Ik, ik nodig u uit voor een eenvoudig feestmaal morgenavond. Ah? Ik moet nu vluchten mevrouw Dottel voordat de soep koud wordt. Olly, uh, ja. natuurlijk was je iets flinks van plan. Hoe huh? kan ik daar aan twijfelen? Huh? Jij durft immers alles. Ja. Maar waar zijn je pleisters? Uh, die, die, die heb ik afgedaan. Vanmorgen vroeg, toen ik deze dag ging verbeteren. En ik ben blij dat ik niet te vroeg ben, want dan zou ik mezelf zijn tegengekomen. Maar uh, nu wordt het tijd dat u een uh, mooie hanger uitzoekt. Kijk, daar ligt een uh, Rosmarijn en daar is een uh, Turkoos. Of zo. Ik, ik begrijp niet altijd wat je zegt en ook niet wat je doet, maar nee. je bent de allerknapste. Oh. Als ik echt mag uitzoeken, ja. neem ik deze. Ja? Dit is de mooiste. Met die woorden trok ze een kettinkje uit haar soepbord oh. en hield het omhoog. Oh. Heer Olly zag dat er een hartje oh. aan hing. Is en omdat zijn gemoed toch reeds volgeschoten was... werd de ontroering hem te machtig, zodat hij zich op een stoel liet zakken. De soep was een beetje koud geworden, maar door de warme sfeer had heer bobbel daar geen erg in. Ik had nooit kunnen denken dat het zo'n uh, mooie avond zou worden. Mm -hmm. en, uh, dat herinnert mij eraan dat ik uh, nog even naar de professor moet... Oh, oh, kijk eens aan. Het is al kwart voor tien. Ik, ik moet opschieten, want de oude schicht staat nog bij Bobbelstein. Jammer. Ja, dat is ja. Jij denkt toch ook altijd aan anderen? Waarom moet je om deze tijd nu nog naar een professor toe? O omdat hij anders moeilijkheden krijgt met zijn retinatie. Maar ik zal voortmaken, zodat ik op tijd terug ben uh, voor de pudding. Met die woorden snelde hij naar slot Bobbelstein om zijn auto op te halen. En even later raasde hij de heuvel af... Een blik eens in zijn achteruitkijkspiegel leerde hem dat er nog licht brandde in een van de torenkamers. Joost is nog op. Die heeft een moeilijke dag gehad met mijn ontbijt en die agenten en alles. Het wordt tijd om hem eens opslag te geven, bedoel ik. Ach ja, ik denk altijd aan anderen, vooral na zo'n gezellige avond. Maar nu moet ik proberen op de goede weg te vinden en op tijd te zijn... Oh, het is erg moeilijk. Als ik te vroeg kom, ontmoet ik mezelf. En dan gebeurt er iets akeligs met atomen. Ach, zo is het leven van een heer eenmaal. omdat hij het verbeteren wil. Zo denkende stuurde hij zijn voertuig de vlakte in... terwijl hij zich probeerde te herinneren hoe hij die morgen gelopen had. Met mij is het afgelopen... Terwijl heer Bommel opgeruimd bezig was... de verbeterde dag tot een goed einde te brengen... sjokte heer Olly met nietziende ogen door het vreugdeloze landschap. Afgelopen. Met mij is het afgelopen. Het gaan werd moeilijker... en zijn voetstappen begonnen een sopperig geluid te maken. Maar dat merkte de stakker niet. Ook het vage geroep dat door de nevels klonk drong niet tot hem door... En hij schrok pas op toen hij het vreemde koepeltje passeerde... waar de stem vandaan kwam. Goedenavond. Huh? Het is fris, nietwaar? Ja. Bovendien mag je wel uitkijken. Huh? Hieromheen is een moeras... Huh? waarin men maar al te gemakkelijk kan verdwijnen. Verdwijnen? Dat is maar het beste. Met mij is het toch afgelopen. <laughs> kom, kom. Huh? Niet zo somber. Wellicht kan ik u helpen. Ik kan niet geholpen worden...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 Maar ik heb de aangewezen proefpersoon gevonden. Ja. Deze stakker heeft vandaag alles verkeerd gedaan... Ach. en hij wil graag zijn ja. fouten herstellen. Dat is OBB. Fouten herstellen? Mm -hmm. Ik weet het niet. Deze figuur heeft in het verleden al dikwijls roet in het eten geworpen... door zijn rachfijn spel. Daartoe lijkt deze heer me niet in staat. Medisch gezien vertoont hij defectieve verschijnselen... die gevoegd bij zijn waggelende gang en ongerichte oogopslag...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 Eerder, ja. vulgair dan rachfijn, dat geef ik toe. Ik zal ja. het erop wagen, professor. Gaat u gang. Stapt u deze cilinder maar binnen. Ja. De bediening is heel eenvoudig. Ja. U doet gewoon de deur achter u dicht ja. en drukt op het knopje daar. Het wordt dan donker oh. en er ontstaat enig lawaai. Ja. Als dat ophoudt en het licht weer aangaat, bent u 16 uur terug in de tijd. U kunt dan gaan waar u wilt. Ja. Maar u moet wel de deur openlaten, want die kan alleen van binnen geopend worden. Volgt u me? Ja, ja, ik, ik, ik geloof er wel. Maar het uh, lijkt me gevaarlijk. Het gevaar ontstaat pas wanneer u 16 uur geleden weer naar buiten stapt. Oh. U moet zorgen dat u uzelf niet ontmoet. Oh. Want dan ontstaat de paradox waarvoor de hooggeleerde Asimov gewaarschuwd heeft. Oh. En die kan levensgevaarlijk zijn. Uh, u dat? ja, ja, ja. ja. Uh, mooi, mooi. Let, mooi. Let op. Ja. Het is nu tien uur in de avond. Om zes uur van morgen zult u eruit komen. Maar om tien uur vanavond ja. moet u weer terug zijn om de deur dicht te doen en op het knopje te drukken. Ja. Het geknoei met de tijd moet namelijk hersteld worden. Ja. Anders wordt de retinator veel, vernietigd door de ja. adversieve ionen. Ja. Begrepen? Dan beginnen we. Stapt u binnen, ja. sluit de deur en druk op het knopje. Goede reis. OBB is dus naar het verleden. Ik ben heel benieuwd. Maar ik kan geen zestien uur wachten. Ik ga zo lang naar huis. Er ligt werk te wachten. Vergist u. Wat voor de proefpersoon zestien uren is... is voor ons slechts enkele minuten... omdat hij teruggegaan is in de tijd. Kunt u me volgen? Ah ja. Gaat u dus rustig zitten en wacht even af. De deur zal direct weer open gaan. Het is me toch niet helemaal duidelijk... Die deur die gaat toch niet weer open Die is vanmorgen om zes uur door de proefpersoon OBB geopend En vanavond om tien uur door hem gesloten En omdat hij alleen maar aan de binnenkant opengemaakt kan worden Zie ik niet in hoe dit werkt Wilt u mij dat even uitleggen? Ei, hoe heb ik deze kleine grijs voorbij kunnen zien? De berekeningen kloppen En de wortel uit min 1 is getrokken Geniaal werk maar door een kleinigheid als een deurslot staat alles op losse schroeven. Of heb ik niet ver genoeg gedacht en is het paradox me boven het hoofd gegroeid? Dat weet ik niet. Dat kan me ook niet schelen. Het is bijna half elf en ik heb verder geen tijd meer. Trouwens, uw apparatuur maakt vreemde geluiden. Half elf? De proefpersoon die de dag heeft overgedaan. Hij moet op dit moment buiten staan als de proef geslaagd is. En dat is het enige punt van belang. Is de tijddimensie in elkaar geschoven of niet? Daar gaat het om als de proefpersoon zich niet meer aan de afspraak houdt. Dat deed hij, zoals we weten. Na enig zoeken was heer Bommel erin geslaagd de weg door de vlakte te vinden, totdat hij de soppige bodem van het zwinmoer onder de banden van de oude schicht voelde. Daar was het overspannen gelaat van Sikbok reeds boven het koepeltje zichtbaar. En toen hij de motor afzette, hoorde hij ook dunne stem. Het klopt. Daar bent u. Ja, niet te laat, hoop ik. Het was nee, nee. zo'n leuk verjaarspartijtje. En u weet hoe het dan gaat. Je vergeet de tijd wel eens. ...leidde heer Olly gejaagd naar beneden. En toen ze daar uit de lift stapte, was de ruimte gevuld met knetterende ontladingen... ...en grillige lichtflitsen, zo, ja, zo. te midden waarvan zich heer Steenbreek ophield. Hé, hey, de deur is al dicht. Dat moest ik toch doen? Als ik begrepen heb wat u bedoelde, daarvoor ben ik teruggekomen. Het was een heel mooi feestje, bedoel ik. En ik... Hij zweeg, want het begon tot hem door te dringen dat hier ernstige zaken dan slortigheid in het spel waren. De geleerde hing trillend van de zenuwen aan de deur op een vaste tijdmachine, zonder erin te slagen die te openen. Intussen zwol het geknetter aantal donderslagen en een trill voer door de wanden. Dit, dit lijkt mij geknoeid. Bovendien staan die machines mij niet aan. Ik stel voor deze opvoering te staan. Een tonderende slag onderbrak zijn klacht. En in een vet licht sprong de ronde kast uit elkander. Het gebeuren ging gepaard aan een grote hitteontwikkeling. die de omstanders niet onaangepast liet. zodat hun kleding slordige schroeiplekken en gesmolten rafels vertoonde. De retinator vernietigd door de adversieve ionen. Geknoei! Oplichterij! Dit was gewoon een gogelkast met een dubbele bodem. Maar het is heel kwalijk om daar zoveel geweld bij te gebruiken. Ja. Hoe jammer. Er is heel wat schade aangericht, maar het bewijs is geleverd. De heer Bommel is een dag teruggegaan in de tijd, zoals u ziet. Ik zie alleen dat OBB zijn jas beschadigd heeft. Door een dubbele bodem en een ondergrondse gang is hij blijkbaar naar buiten gegaan... om hier een ontploffing te veroorzaken. Graag. Is... fijn spel tegen AWS waarschijnlijk. Maar ik vrees dat AWS u in stukjes zal breken als hij mijn rapport leest. Goedenavond. In stukjes... Stukjes is alles wat er overblijft van mijn proef. En niemand zal weten dat hij werkelijk geslaagd is. Professor Stickbox zweeg gebroken. En terwijl boven hem het moeraswater door de gebarste zoldering begon te lekken... klonk er een opgewekte stem achter hem. U vergeet dat ik het weet. Door uw kast heb ik deze dag over kunnen doen. En de eer van een heer kunnen redden... Dat is natuurlijk niet te vergoeden, omdat geld geen rol speelt. Maar ik wil u graag een bewijs van mijn dankbaarheid geven. Ja. Hij ledigde Zo. zijn portefeuille huh? en daarna liet hij zich door de sprakeloze geleerden naar boven brengen, waar de oude schicht in het maanlicht stond te wachten. Toen de heer Bommel weer bij zijn jarige buurvrouw binnentrad, zat ze achter de taart op hem te wachten. Wat is er gebeurd, Ollie? Oh. Heb je je pijn gedaan? Nee. Je hebt toch geen ongeluk gehad? Ik, ik, ik niet zozeer. Nee. Het was meer het uh, tijdkastje dat overspannen was... zodat het oh. plofte terwijl ik erbij oh. stond. Maar nu ben ik verder vrij. Oeh. Ja. Omdat het daarna een erg gezellige avond werd... was het nogal laat voordat hij naar huis ging. En zo kwam het dat Joost ongerust op het bordes postvatte om naar hem uit te kijken. Daar vond Tom Poes hem toen hij langskwam om zich op de hoogte te stellen. Ik heb nog niets van heer Olivier gehoord, jonge heer. Daarom sta ik hier. Ik maak me weinig ongerust met uw welnemen. Ja, het zag er niet zo best uit. En ik weet zeker dat er een dubbelganger was. Maar waarom hij zei dat juffrouw Doddels een cadeau niet aan moest nemen, begrijp ik niet. Heer Olivier! Oh... oh. Uw kostuum? Ja. Het is ernstig ontregeld als ik vrij mag zijn. Heeft de politie u laten gaan? Uh, morgen zal ik alles uitleggen oh. bij de eenvoudige maaltijd... die Joost altijd zo voedzaam kan klaarmaken. Hm. Ik ben u een beetje moe, want het was een afmattende dag. <kling> ik uh, heb heel wat uit te leggen. Ja. Uh, daarom moet je nog even wachten met opdienen, Joost... Het was gisteren een ingewikkelde dag, die heel wat voeten in de aarde had, omdat ik mezelf niet mocht ontmoeten, terwijl ik bezig was om hem beter te maken, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, maar waarom moest ik zeggen dat juffrouw Doddel uw cadeau niet moest aannemen? Eh, omdat er gevaren aan verbonden waren die ik eh, toen nog niet had opgeruimd. Ja. En als je me nu niet steeds in de reden valt, ja. zal ik ze uitleggen. Dat deed hij op zijn gewone boeiende wijze, zodat alleen Tom Poes begreep wat er precies gebeurd was. Zo ziet u, er dreigde een vreselijke politiekelijke dwaling... die ik met behulp van een aardige geleerde heb kunnen oplossen. Ja. En, en van Tom Poes natuurlijk... Maar het is jammer dat de professor hier niet bij is. Hij zou het erg gezellig gevonden hebben, denk ik.